Clemens Peters met het NOS Journaal. VVD'er Edith Schippers begint maandag aan haar verkenning van het politieke speelveld... op zoek naar mogelijkheden voor een nieuwe regering. De fractievoorzitters willen de komende dagen bijkomen van de campagne... om maandag uitgerust van start te kunnen gaan. Woensdag moet Schippers haar conclusies klaar hebben, want er volgt donderdag een debat. Schippers noemt de tijd die haar gegeven is krap. Oud-minister Camille Eurlings betaalt een onbekend bedrag en wordt niet meer vervolgd voor mishandeling van zijn inmiddels ex-vriendin. Het is een vrijwillige transactie en geen strafbeschikking. Hierdoor krijgt IOC-lid Eurlings geen strafblad en het betekent ook niet dat hij schuld bekent. Eurlings wordt ervan verdacht dat hij zijn ex-partner in juli 2015 heeft geslagen. Een wallaby uit dierenpark Wildlands in Emmen heeft een ontsnapping uit zijn verblijf met de dood moeten bekopen. De kleine kangoeroe kwam tijdens zijn ontdekkingstocht terecht bij de leeuwen en heeft dat niet overleefd, meldt RTV Drenthe. Een bezoeker die zag hoe de wallaby werd vermorzeld, maakte een foto en deelde die op Facebook.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 Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en dan volgt de regen... die in de loop van morgenochtend ons land via het oosten weer verlaat. Smiddags is het droog en dan schijnt soms de zon bij 9 of 10 graden. S'avonds gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M. Met nu Alternative FM. Deze man uh, die gaan wij 30 maart hier uh, begroeten in uh, de studio. En dan gaat hij hier uh, live uh, spelen. Dat is Ruud Houweling. Welkom bij deze speciale uitzending over de Rob de Agda Award. De compilatie van alle finalisten die morgen te zien en te horen zijn in het uh, patronaat. Uh, overigens over uh, Ruud Houweling. Dit was trouwens het titelnummer van het album wat hij gemaakt heeft. Erasing Mountains. En uh, zoals gezegd, gaan we dus naar die compilatie. Dus nu ook luisteren, want uh, we hebben hem niet voor niets. Alle finalisten staan hierin. En het woord is weer aan Peppe Fisher. Ja! Yeah! En verder gaat het, verder zal het gaan.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 See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 Oh ja, joh. <laughs> ja. Gewoon wat betreft uh, jullie performance op. Uh, Inet. Oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> nou, nou, nee. Het is een hele open vraag. Het is geen Maar uh, even over. Um, ik vond een tikje Romaans. Kun je daar iets in? Uh, nou ja, wel denk ik. Maar ik luister zelfs niet heel veel Romaans. Ja. Nee, dat doen we niet. Nee. Maar ik snap het wel. Ik snap, ik snap wel. Marlijn daarentegen wel. Ik snap... Maar.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 Nou ja, goed, over de karikatuur en over uh, de Eddie Kaufman. Maar ja, Kees van Kooten kon er ook wat van. Als de vieze man. Wie? Wie? Van ja. Koten? Ja, ja tuurlijk, is een vieze man. Ken je eh? niet? Nee. Hij zal lekker zo'n zo, lekker zo in je mond zo, like, zacht zo. Ken je niet? Nee. Nee? nee? Het is een klassieker. Ja, dat sorry? Het, het is echt een klassieker. Nogal. Ja. Ik ga het thuis denk ik gelijk opzoeken. Ehm. Nee,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 Zoals de afgelopen twee dagen gingen we opnemen. En dan tijdens het opnemen kwam de producer ook nog met: gewoon allemaal leuke ideetjes. Hier een dingetje, hier zo'n dingetje. Dus de nummers ontwikkelen zich ook nog tijdens het opnemen. Dus je voegde er ook nog iets aan toe. Op een gegeven moment uh, tijdens het opnemen kom je weer op een idee en denk je: hé, hey, dit kunnen we ja, er ja, nog even over... bij. Ja, zeker. Dat ja. is een leuk opnemen. Daar, daar hoor je jezelf goed.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 Deezer, Facebook. We Hebben geen Instagram toch? Nee, we hebben geen Insta. Nee. Oh, ja, het dat is het. Dat ja, was het wel. Okay. Dank jullie wel. Ja, yeah, we moeten opschieten, geen tijd voor gewel. Lace it up for nothing, lace it all for God But the secret that's inside of you will never be God. Oh baby, look at my future, oh here nah, nah Stuff can be taken from Don't lie. wasn't even there We'll raise it up for nothing Raise it up for God But the secret that's inside of you Will never be on Oh baby, look at my future We'll think here now nah, that nah. It's better, it's taking control Now that I We check the future You get the best When all this is over don't want to be waar ben het dan te liften. Adios!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 Spotify. Gewoon oh, Spotify. Oké. Okay. U kunt ook via de site kunt u de CD's bestellen. <laughs> als u dat wil natuurlijk. Als je ook gaat. Ah, gewoon je wilt kijken. Ik zou gewoon Spotify. Lekker. Lekker niks betalen. Een beetje per maand. De site. Maar als ik Tony Clifton in doet, kom ik bij Andy Kaufman uit. Ja. Tony Clifton. Dat is een fout he? van ons die wij hebben genomen. Ja, om uh, deze muziek. Maar. Rock on. Fijne avond, dames en heren. Fredrik dus ook.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 te en we gaan hem nu inwisselen uh, jongens en meisjes en uh, dames. In Willigen is het volgens mij de juiste term. Want alweer iets totaal anders en uh, we besloten dat er uh, een uh, dansbaar einde aan deze voorrondes komt. Want dit is de allerlaatste, de allerlaatste van alle voorrondes van dit seizoen. 2016-2017. Nadat deze man heeft opgetreden gaat de jury beraadslagen. Jullie gaan stemmen overigens uh, voor de publiekswinnaar. En We gaan kijken wie er dan uiteindelijk op 17 maart in de finales terecht gaan komen. Deze man heeft een lange achtergrond in zowel akoestische als elektronische muziek. Maar een nieuw project is daar en een nieuwe plaat is klaar. Jawel, aanstaande maandag is er een release van een prachtige EP. En die heeft de heerlijke naam Desire. Jawel, ik krijg er een beetje warm van. Um, wat kan je verwachten nu? Een dynamische live show vol elektronica en een scherp randje techno voor een strevende en meeslepende beats voor de dratenbeek weer een. Geef een applaus voor Picasso! Act. Het is een beetje een geroezemoes omdat we gewoon weer uh, hier uh, onder, in het, uh, ja, onder in de katakomben zijn van het patronaat Precursor. Yes, ik vind yes. het eigenlijk een beetje, uh, ja, als ik het zeg ik het in de verlengde van uh, Low Eric Sound Simpson. en misschien de grotere broer Baptist. Wie weet, wie weet. Ja. Uh, ik dacht zelf aan Moderat, maar dat is natuurlijk een beetje hoog nou, Oké, okay, okay. maar goed, maar als ik kijk maar, uh, naar uh, de, wat hier. zijn vrienden maar ook. Ja, daar ja, uh, uh, ga ik misschien een trekje mee doen binnenkort. Dus... dus met Dylan. Met Dylan, ja. ja. Want uh, die heeft ook zo'n set, Nou, wow. iets, iets minder misschien uitgebreid dan wat jij hebt staan, maar het is één grote brei aan, uh, aan materiaal. Hoe, hoe, ja, hoe ben je er in godesnamen mee begonnen? Ja. ja. Dat dus, dus is een vraag die hebben we de mij af ook nog bezig ja, ja. Uh, is. Ik, uh, ik begon gitaar spelen, dat heb ik zeker 13 jaar volgehouden. Ja, toen uh, ben ik gaan produceren. Ik begon met drum bass, alles op de computer. En DJ tafel skruipen. Ik yeah. begon met uh, ja, midi en daarna uitgebreid naar een kleine drumcomputer. Nou, Dat was natuurlijk niet genoeg, dus ik kwam een grotere. Ja. En een synthesizer. En uh, daar gaan er misschien nog wel een paar van komen, want ik ben er helemaal in de band van. Uh, ja, synthesizers. Okay, ja, ik snap het wel. Dan, ja. dan zeg ik ook, hè, als ze over het over knoppen draaiers hebben, dan uh, een XL. Dat is een van de, ja, van, zeker. De, van de mensen. Maar als je het over synthesizers freaks hebt, jaren 70, zegt Jean-Michel, Jarre ook wat? bang van niet. Nee, ik zit denk ik. Nou, in moet je nieuwe, is, uh, ga ik je nu even generatie. Het maakt niet uit om kijken. Ja, maar dat is, de, dat is echt een voorloop. Um, ik moet Ook jullie... aan Equinox. Uh, Equinox ben ik natuurlijk wel. Oh. Stefan Botsin. Nou, dat, dat, dat zegt mij dan nieuwe. He, he. Goed, ja. maar. Uh, maar daar heb, jij iets, daar heb je echt iets mee met, uh, met dat soort uh, muzikanten. Ja, ik weet het. ik vind met. Het, Zelf luister ik heel veel naar Bonobo en naar de, um, Emancipator. Eigenlijk wel iets rustiger. En dan naar Moderat. En nou uh, ja, er zijn niet zo heel veel anders. Andere artiesten in het genre die zeg maar, net de techno erbij pakken en dat vind ik heel leuk, die, dat zeg maar, wel dansbaar is, ja. maar toch... Uh... Geeft dat jou ook gewoon een, een kick als je de zalingbeweging in beweging weet te krijgen? Met, ja, ja uh, dat is ja. wel ja. doen natuurlijk, ja, zeker. Ja. Waar moet het eindigen? Want dit is nog maar het begin, zo'n uh, zo ja, avond. Ja, waar moet het eindigen? Ja, ik wil heel graag naar Pitch, dat, uh, misschien uh, gaan ze me volgend jaar zien. En dan uiteindelijk natuurlijk naar Lowlands hoor. Maar dat zijn allemaal grote dromen. Hou vast de dromen. Hm? Hou vast de Ja, dat begrijp ik. Als je ze niet hebt, dan kom je er nooit. Nee, dat denk ik. Dus uh, we gaan het proberen. Ik ben ook heel nieuwsgierig wat je met, uh, met Dylan en low sound system gaat doen. Want als de track je uit is, dan uh, willen wij hem wel even. Je doet als eerste, ja. Dankjewel. Ja, de spanning werd behoorlijk opgebouwd met Precursor. Nou, morgen staat hij ook in de finale. En dan zul je hem ongetwijfeld horen in die grote zaal. En dan klinkt het nog epischer en mooier dan je het hier eigenlijk al hoort. Ik ga kijken of Peper Fisje er nog wat over gaat zeggen. Wauw. Want... Wow. Ja, zie je. De afsluiter van het hele seizoen van alle voorrondes. Jongens en meisjes, dames en heren. Precursor! Juist. Dat was even het eerste gedeelte van de compilatie van de finalisten... die morgen dus te zien zijn. We gaan. When the music's over. Uh, dank je, fijn. En we gaan nog even iets uh, doen met The Hatch. Dat is van Lenya. Dat is uh, een dame die wij ooit hebben gehad in onze studio. En dan wel in de kleine studio met setting clocks. Maar het is helemaal veranderd. Hier is Split Love. uitzending van vorige week nog een beetje op de trommelvliezen heeft uh, staan. Je weet uh, dat uh, Tamara Woesterburg uh, vorige week uh, geweest is uit Rotterdam... en Lenja komt ook uit Rotterdam. Dus uh, en het, ja, het is ook zo dat het uh, muzikaal gezien ook nog bekender van elkaar zijn... Uh, dat, uh, dat dit nummer Split Love zou ook wel een beetje passend kunnen zijn... op het uh, album van Tamara Woesterburg, maar dan uh, doe ik uh, Tamara daar erg uh, tekort mee. Uh, of uh, andersom, hoe je het maar noemen wilt... Uh, maar goed, uh, in ieder geval, uh, dit is The Hatch. Uh, wij hebben uh, Lenya destijds ook al een keer gehad. Maar dat was nog helemaal aan het prille begin van haar muzikale carrière. En nu uh, is ze met, uh, met dit uh, bezig. Nog één nummer gaan we draaien. Dat is uh, deze van Ubrich. Tot aan het deus van 9 uur. Dag.